...nog uh, dubbelblanke blanke score op het uh, bord staan. En zien we ook Christen Korte, die probeert haar uh, nog wat aanwijzingen toe te streven. De coach, in wie zij veel vertrouwen heeft, in wie ze, naar, naar wie ze een aantal jaren geleden is overgestapt. En van wie ze nog heel veel kan leren nog steeds. Uh, Marinda Verkerk die in november uh, 27 jaar wordt. Maar nog lang niet op het uh, hoogtepunt van haar carrière zit. En ook wel zin heeft uh, om door te gaan. De pakking uh, op de schouder en op de arm uh, van beide dames. En met de benen proberen de actie uh, in te te zetten. Dat is het nu. De Japanse rug zich los en zet de pakking opnieuw aan op de rechter schouder van de Verkerk. Die ziet dat gebeuren. stap achteruit. En uh, ze laten elkaar weer los. en We gaan weer opnieuw beginnen. 3 minuten 38 te gaan nog met een vrouwelijke hoofdscheidsrechter in dit geval. Dat is erg wisselend zoals dat gaat. In elk geval mogen er geen landgenoten natuurlijk als scheidsrechter op de mat staan. En dat is ook nu niet het geval. 3 minuten 25 en de dames proberen er wat van te maken in deze partij van de verkerk. Die nu naar de grond gaat en een Yuko tegenkrijgt. Een beenveeg was het van de Japanse zomaar onverwacht. En ja, een beetje, beetje, beetje... sneaky uh, actie was het. Maar het betekent wel een uh, yuko voor, uh, voor de Japanse die nu op voorsprong staat tegen Marinde Verkerk. Die conditioneel fysiek goed is hier als een outsider uh, genoemd wordt in dit uh, veld. Maar nu uh, moet zien uh, deze eerste ronde voor haar te overleven met uh, minder dan drie minuten te gaan nog. Zijn er natuurlijk alle mogelijkheden. Er is er volop tijd nog eh, om een plan te bedenken om deze Japanse te verslaan. Die, die wel iets eh, agressiever oogt, iets feller oogt. En iets meer acties probeert te maken dan uh, Verkerk. Die eventjes moet bijkomen van de schrik. En, uh, de wetenschap van die Yuko tegen moet zien te verwerken. Het is maar een kleine score. Er hoeft niet veel te gebeuren en het is uh, weer gelijk. Maar het moet wel gebeuren voor Marinda Verkerk... die heel lang achter Claudia Zwiers gezeten heeft in die klasse tot 78 kilo. En toen zij eindelijk stopte, toen ging het los. Toen werd ze wereldkampioen en toen haalde ze ook uh, zilver op het uh, EK. Maar het wordt ook weer eens tijd voor een extra prijs, voor een andere prijs. Want wat uh, dat betreft uh, stokt het een beetje. Ze gooit nu de Japanse naar de grond voor uh, Yuko. Heel goed. En het is weer gelijk. Heel goed van Verkerk. Ik zei het al, de mogelijkheden zijn er. Ze hoeft niet, helemaal niet te verliezen van deze akari Ogata. Want ze heeft al een paar keer verslagen, zoals gezegd. En de Japanse lijkt nu een beetje aangeslagen. En moet ook verzorgd worden, kennelijk. Want er is iets met haar neus of met haar hoofd. De verzorger rent in elk geval de mat op. Met een uh, doekje kan het uh, niet goed zien als het bloed is. Dan gaat het wel even duren. Ja, het is een uh, bloedneus zo te zien. Dan uh, moet dat uh, gesteld worden. En als dat allemaal niet lukt, dan gaan ze daar een uh, groot verband omheen draaien. En dat is altijd heel vervelend als je normaal wilt uh, blijven ademen. Er wordt een uh, pleistertje geplakt en uh, dan kan het allemaal verder gaan. Een ideaal moment ook voor Verkerk uh, om te luisteren naar wat Christen Kort haar nog een keer wil uh, toestreven. Want het is echt schreeuwen in die hal. De korte die haar tot het laatste moment begeleid heeft en wat woorden heeft toegesproken waarmee ze verder kan. Nou, de schade is hersteld bij de Japanse en we gaan weer verder. 2 minuut 14 staat er op de klok en de score is gelijk. Yuko voor de Japanse en een Yuko voor Verkerk. Allebei gescoord met een actie, niet door oplopende straffen. Dat was wel het geval bij Henk Grol. Die dus zelf niet scoorde, maar door straffen de volgende ronde bereikte. Geeft het allemaal niks. Hij staat daar. En uh, dit moet uh, Marinda van Kerk nu ook zien te doen. Met minder dan twee minuten nog te gaan. Tiende op de ranking staat zij uh, Marinde Verkerk. Dat betekent dat ze niet geplaatst is voor dit toernooi. Alleen de eerste acht zijn geplaatst. En dat betekent dat je in de eerste ronde of tweede ronde een sterke tegenstander zou kunnen treffen. En in dit geval is dat dus die... Uh, Okata geworden uit Japan. Met anderhalf minuut nog steeds gelijk de pakking weer voor Mahindra Verkerk. Kerk. Met één hand, terwijl ze met de andere hand de arm van de Japanse probeert bij te pakken. Dat is nu gelukt. Die pakking zit en nu weer proberen met de Utsimata, de binnenwaarts... De, de heupworp in te zetten. Dan wel de chicari Ze probeert het met een heupworp. Maar de overname is daar van de Japanse. Die Verkerk die de benen onder Verkerk wegtikt. En dat levert weer een score op. Ja, dat is niet zo handig uh, van haar. Ze zetten zelf die actie in. Maar die Japanse nam razendsnel over. Met een uh, beenveeg. En tikte Verkerk op de grond. Voor een Yuko. Ze staat dus nu achter met uh, Yuko. En uh, ja, nu wordt het uh, toch wel wat moeilijker. Tijd is er nog wel. Maar ze staat opnieuw op achterstand. En uh, moet nu zien. Om uh, dit weer recht te trekken en minimaal de golden score te bereiken. En daarvoor heeft ze nog uh, één minuut. Dat is nou jammer, want ze was uh, goed bezig, uh, Mahinde Verkerk. Met uh, haar vader als haptoloom in het uh, begeleidingsteam. Zelf studerend uh, als voor binnenhuisarchitectuur. Maar nu gaat het even om uh, Judo. En het gaat hier om het overleven in het uh, Olympisch toernooi. 48 seconden nog, en de achterstand is er voor Mahinde Verkerk. En dat is. Uh, Jammer, want uh, de tijd gaat nu toch uh, dringen. Ze moet nu iets gaan doen. Ze moet uh, de score gaan inzetten. Maar het is de Japanse die op dit moment het initiatief heeft en houdt. En uh... De, nu buiten de mat gezet worden beide dames. En we gaan weer verder vanaf uh, begin. 37 seconden nog. En nu maar hinder. Zet hem op pak, zet die pakking aan. Bedenk iets. Doe een list. Gooi de Japanse op de grond, op de mat. En uh, weet dat je dan de finale aan ze probeert. De wordt nu in te zetten. En is het scoren score? Ja, ja, ja, ja, ja. Het is een wazari zelfs. Het is een half punt. Goeie actie. Goeie actie van Verkerk. Met uh, wellicht ook nog uh, iets op de grond. Nee, nee. Heel goed. Nou, dat is krap van Verkerk hoor. Want de tijd was kort. En die schouderworp zat er lekker op tegen die Japanse. Die voor een half punt naar de mat ging. En uh, dat betekent dat het tij nu gekeerd is. En er 14 seconden op de klok staan. En de, uh, Verkerk dit niet meer weg kan geven. Dit gaat ze gewoon winnen. Ze gaat gewoon naar die kwartfinale. En wat gaan we dan een mooie dag beleven hier wellicht. Drie seconden nog. En waarin de Verkerk wint deze partij. Heel goed. Heel goed gedaan. Twee keer op achterstand tegen Akari Ogata uit. Japan, twee keer teruggekomen en het beslissende halve punt, een paar seconden voor tijd. En zo staat zij in de kwartfinale. Niet nadenken, iedereen slopen, dat lees ik net op de site. Nou, goed gedaan, Marinde. Het mooie eikpunt op z'n dag is het 8 uur journaal. Dat begint altijd om 8 uur. Ik bedoel, dan zit je op de bank en dan denk je, mooi en dan is het 8 uur, dat weet je zeker. Maar het NMS nieuws van 12 uur begint vandaag ietsjes later. En er gaat de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 Groot huis, prachtige tuin, kansen voor je kinderen, de beste scholen, al die technologische ontwikkelingen. Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life. Zuidlimburg.nl Ben Howard, zijn debuutalbum Every Kingdom. Met de Wolves en Keep Your Head, up. Keep your head up. Keep your up. Every Kingdom van Ben Howard. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop.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 Keizer en Van Niersel moeten hun laatste kans pakken bij het beachvolleybal. En Joeri Verlinde die zwemt in de series 100 meter vlinderslag. Eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. De Schiphol-tunnel is weer open voor verkeer. Op de wegen rond Amsterdam staan nog wel files. De tunnel was vanochtend enkele uren dicht. Door een storing in het bedieningssysteem van Rijkswaterstaat... werkte onder meer de veiligheidscamera's in de tunnel niet. Op de A4 staan lange files en ook op de omleidingsroute... via de A5 en de A9 staat het vast... Schiphol riep reizigers op met de trein naar de luchthaven te komen. Gisteren was de tunnel ook al een tijdje dicht... en dat kwam toen door een stroomstoring. Rijkswaterstaat kan niet zeggen of de problemen van vandaag... te maken hebben met die storing van gisteren. Spanje heeft ruim 3,1 miljard euro opgehaald... met de uitgifte van nieuwe staatsleningen. De rente die het land moet betalen ligt echter hoger dan de vorige keer. Voor tienjarige leningen moet Spanje nu 6,64 betalen. De hoge rente duidt erop dat investeerders betwijfelen of Spanje zijn schuld wel kan aflossen. Vorige week stond de rente voor Spanje op bijna 7,8 Die rente daalde na uitlatingen van ECB-president Draghi dat hij er alles aan zal doen om de euro te redden. Op dit moment praten de financieel specialisten van de Tweede Kamer... met minister De Jager in een ingelast Kamerdebat over de eurocrisis. Verslaggever Peter Blok. Ze willen dus vooral horen, de Kamerleden... hoe slecht het nu echt gaat met Spanje. En dan vooral die torenhoge rente die Spanje moet betalen. Ja, en de Grieken die dus flink achterliggen op het schema... zijn ze wel te vertrouwen, komt het goed of is er meer nodig? Ja, er gaan geluiden op om de Grieken extra te helpen. Maar ja, Duitsland en Nederland die voelen daar niet voor. ECB-president Draghi die maakt later vandaag nieuwe maatregelen bekend om de crisis te bestrijden. Bijna 3 miljoen Syriërs zijn het komende jaar waarschijnlijk aangewezen op voedselhulp. Dat staat in een onderzoek van de internationale landbouworganisatie FAO en het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. De landbouw leidt zwaar onder de burgeroorlog in Syrië. Het verlies wordt dit jaar geschat op 1,8 miljard dollar. Veel oogsten zijn door het gewapend conflict verloren gegaan of vernietigd. De politie in Groningen heeft een inbrekersbende opgerold. De drie mannen en een vrouw, alle vier twintigers, worden verdacht van tientallen inbraken, zegt de politie. Het zijn uh, inderdaad een, een groot aantal inbraken. Dan praten we over de periode van april tot, uh, nou ja, tot uh, afgelopen dinsdagavond. Een voorbeeld is op Ameland gingen ze met de laatste boot naar dit eiland en uh, sloegen uh, vier keer toe uh, in bedrijven. Braken ze in en dan namen ze de eerste boot weer terug uh, naar het vasteland. De die zouden onder meer 13 beelden uit het tuin van Bronnenbad Fontana in het Groningse Bad Nieuwe Schans hebben gestolen. Die beelden werden eerder al teruggevonden. De vier verdachten zijn begin deze week opgepakt. Op de Olympische Spelen hebben Henk Grol en Marine Verkerk de kwartfinale bij het judo bereikt. Grol, die versloeg in de tweede ronde zijn Braziliaanse tegenstander naar Wazari. En ook Verkerk, u kon het net horen, die versloeg haar tegenstander uit Japan naar Wazari. En dat op genaturaliseerde Nederlander Elko van der Geest die was minder succesvol. In de eerste ronde nam zijn Russische tegenstander hem in een houtgreep. De roeiers van de vier zonder stuurman die hebben de finale bereikt. Ze eindigden in de halve finales op de derde plaats. En bij de vrouwen werden Maaike Het en Rianne Sigmond... in de halve finale uitgeschakeld. Beachvolleybal dan nog. Nummerdoor en Schel die hebben hun derde wedstrijd verloren. Ze gingen in twee sets onderuit tegen een koppel uit Letland. Maar heel erg is het niet, want Nummerdoor en Schuil... hadden zich al geplaatst voor de achtste finale. Dan nog het weer. Vanmiddag een aantal buien en af en toe zon. Het is ongeveer 21 graden. Morgen komt veel bewolking voor en neemt ook zo snel de kans op een bui toe. Tussendoor is er wat zon. Het wordt ongeveer 23 graden. En ook in het weekend buien met kans op onweer. AMB Verkeersinformatie. Zoals genoemd in het nieuws, de Schipholtunnel is wel open. Alleen de files daar in de buurt moeten nog even oplossen. Ze staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Badhoevedorp 3 kilometer. A5 Hoofddorp richting Haarlem... tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp 6. A9 ook maar richting Amstelveen tussen de afrit Haarlem-Zuid en Bad 2. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Zoesterberg 5. A50 Arnhem richting Os tussen Knopend-Valburg en Eewijk 5 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de N3 Papendrecht richting Dordrecht tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Michael Kiwanuka, ontdek zijn album Home Again, vol prachtige tijdloze soul. Home Again, van Michael Kiwanuka. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Daar staan ze, de winnaars! En daar zijn de medailles!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 Komende maandag om half zeven spelen wij in de eerste Nederlandse thriller die live geregisseerd wordt door jou via Twitter. Kijk op filmfestival.nl en pak de regie. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen nieuws over de arrestatie van Al Qaeda-leden in Spanje. En beachvolleybal met Keizer en van Iersel. Hier zijn live vanuit Londen: Willemijn Veenhoven en Felix Meurs. Marlene en Sanne die spelen al in het zand. Laat schreeuwt, kijk toe. Laatste kans voor Marleen van Iersel en Sanne Keizer om in het toernooi te blijven. Dat moeten ze winnen van een Argentijns koppel met de namen Maria Zonta en Anna Gale. En dat loopt op dit moment prima. Het is 17-11 in het voordeel van Keizer en van Iersel. Meteen vanaf de start hadden ze een, uh, een voorsprong van 4 à 5 punten. En daar zijn ze op voort aan het bouwen. Het gaat uitstekend dus 18-11. Een laatste kans wat ik al zei om in het toernooi te blijven. Ze moeten deze wedstrijd winnen en ik zat er de cijfers te kijken. De kans is uh, wel degelijk aanwezig dat als ze deze wedstrijd winnen, dat ze een van de beste nummers drie zijn. En dat ze daardoor direct doorgaan naar de laatste 16 En niet nog tussenrondes moeten spelen om te bepalen of ze in dit toernooi mogen blijven. 18-11 dus. Inmiddels de stand. De Argentijnse doen iets terug. Op papier een stuk minder. En op het veld inmiddels ook. 18-12. Zes verschil. Keizer en Van Iersel op weg naar winst in de eerste set. We hoorden die opzweepende muziek er op de achtergrond. Dus wij zit hier alweer al, al te swingen. In onze bikini. We hebben het uh, niet over de torenhoge rente in Spanje... maar over drie vermeende al Qaeda leden die daar zijn gearresteerd. Ze zijn in het zuiden van Spa Spanje opgepakt. Consument Robert Boschart, is het al bekend wie die drie mannen zijn? Wie ze precies zijn, nee. Wat we intussen wel weten is wat voor soort papieren ze op zak hadden. Ja, of die nou echt of vals waren, dat weet je natuurlijk nog niet. Uh, twee Russische papieren, dus waarschijnlijk Tsjetjenen en de derde man had uh, Turkse papieren op zak. En waarom zijn ze opgepakt? Is dat bekend? De politie moet, ze, moet iets van ze geweten hebben... want bijvoorbeeld, een van de dingen die intussen zijn uitgelekt... is dat ze militaire instructie hadden gekregen... in een trainingskamp in Pakistan, van Al-Qaeda natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En dat Al-Qaeda ongeveer een maand geleden was begonnen... Uh, met activisten samen te brengen die Spaans konden spreken. In ieder geval, de Spaanse politie noemt dit een uh, bijzonder belangrijke operatie. En het is natuurlijk ook de eerste keer in ruim acht jaar sinds die beruchte, bloedige massa-aanslagen tegen treinstations in Madrid... dat Spanje eh, mensen oppakt die actieve terroristen zijn. Hè? Want tot nu toe ging het steeds om hulpverleners, mensen die geld of onderdak gaven. Dit is de eerste keer dat ze drie mensen hebben opgepakt die explosief en gift bij zich hadden... en die volgens de politie klaar stonden om aanslagen uit te voeren. Ja, want ze hadden ook van alles bij zich, hè, waar dat uit bleek. Ja, waarom ze nou dat gif bij zich hadden of om wat voor soort gif het ging en wat ze daarmee konden uitspoken dat weten we allemaal nog niet uh, over ongeveer een uur uh, hopen we dat de minister van Binnenlandse Zaken een persconferentie geeft en eindelijk iets meer komt vertellen maar in ieder geval het is duidelijk dat dit mensen waren die uh, op punt stonden om een of ander soort aanslag uit te voeren ook een heel vreemd detail in een van de media zie ik dat wordt gemeld dat deze drie uh, terroristen van Al-Qaeda een cursus zou hebben gevolgd... om ultralight vliegtuigjes of zo'n delta-vleugel met motor te besturen. Hm. Ja, wat doe je daarmee? Je wil dus ergens aankomen, klaarblijkelijk. Waar zou ze kunnen... ...aanslagen kunnen plegen. Nou, Spanje spreekt over een aanslag in Spanje... ...maar net zo goed zouden ze een aanslag ergens anders in Europa kunnen uitvoeren. Het is bijvoorbeeld heel opmerkelijk. Eén werd opgepakt vlak naast de grens met Gibraltar. Daar hadden ze een, een, een schuilplaats. Nou, daar ben je zo de grens over. Daar ben je zo in Londen, Olympische Spelen bijvoorbeeld. Goed, meer nieuws dus over een uur. Dan geeft, als het goed is, de minister een persconferentie. Dat hopen we. Dankjewel hoor. wel, Marleen van Eersel en Sanne Keizer tegen twee Argentijnse. Zonta en Galay. En de eerste, ja, de, de eerste partij ging van een leien dakje met boter en suiker. Lars? Ja, de eerste set is binnen hoor. 21-12. En dat is een groot verschil. Dat verschil is belangrijk. Want hoe groter dit verschil, hoe beter je puntenratio. En die puntenratio, oftewel het aantal gewonnen punten... gedeeld door het aantal verloren punten... dat is belangrijk belangrijk bij het bepalen wie de beste nummer drie wordt van alle zesde de groepen. En wie dus uh, uh, zonder tussenronde door mogen naar de laatste zestien. De tweede set is inmiddels begonnen. Het is 1-1. Het servicegeweld van Van Iersel blijft op dit moment een beetje achterwege. Dat was de manier waarop de eerste set werd gewonnen. De Argentijnse hadden daar geen verweer op. Je zag dat ze moesten de bal vaak van achteruit het veld terugbrengen over het net. Nou dan kun je niet fatsoenlijk aanvallen. Daar waren Keizer en Van Iersel op berekend. Naar de Vaak over en wisten zo te scoren. Nu in de tweede set hebben de Argentijnen een nieuwe strategie bedacht. Ze gaan wat meer op Keizer serveren en hopen op die manier het Nederlandse spel te ontregelen. De stand 2-1 in het voordeel van de Argentijnen, maar de Nederlandse komen terug. Weleens gehoord van Bill in de Ja, iets met zand en ja, beach volleybal. Ik weet het niet meer. Uh, Blinda Carlisle. Radio 1. Sportzomer Tweets. Met onze radioknakker Luc. Nee, ja. Er zijn eigenlijk maar weinig dingen die zo goed bij elkaar passen als beachvolleybal en Londen. Zeg je Londen, dan zeg je Engeland. Zeg je Engeland, dan zeg je zon, zee, strand, subtropisch en zijkregen. Schuil en nummerdoor speelden vandaag een wedstrijd in de Engelse Blubbers. Ze hadden het lastig, al was het maar vanwege het feit dat de Engelsen schuil niet kunnen uitspreken. En bij nummerdoor denken ze dat het de karakter van Harry Potter is. Ging niet zo lekker daar. Jolien die tweet op Ed Jolien Renks. We hopen dat die schuil en nummerdoor nog even hard gaan spelen zometeen. Want anders winnen ze niet. Ed Niek Vossenberg geeft de schuld aan de scheidsrechters. Die zijn volgens hem echt helemaal de weg kwijt. En Erik Roeske heeft een kennisoog. En zegt op Ed Erik Roeske nummerdoor schuil. Ogen vanochtend niet erg scherp tegen de Letten. Maar de achtste finales zijn gelukkig al in de pocket. En dan was ook zo, ze verloren, maar eindigde al uh, als tweede in de pool met vijf punten... en zijn dus alsnog door naar de volgende ronde. En zoals Ed Peter Vegel zegt, was niet belangrijk, gewoon uitstekend door naar de volgende ronde. En van IJssel en Keizer die hoor je hier nu op Radio 1, in de Radio 1-sportzomer. En die gaan wel lekker eigenlijk. Dan Ranomi Kromo Jojo. Er is geen enkele sporter die zich zo ontspannen door de Olympische Spelen beweegt als zij. Als Golden Girl draagt ze de druk van een ontevreden natie op haar schouders. En dat gaat er eigenlijk hartstikke goed af. Op Ed Ranomi Kromo ze grapjes... En foto's van haarzelf als yo en het is dan een, zo zegt ze, ranomi kromowi yo-yo. En verder schrijft ze ook nog dingen als uh, woep woep. En is ze ook nog driftig aan het flirten. Dus met sporters als Robin En Ik Haas. krijg net het bericht binnen ja, dat ja, ja, ja, ja een mooie Twitter gaan is. Rustig, mama. Het is goed zo. Goed, niet zo gek. Dus dat Ranomi al uren training-topic is. Volgens Marijn de Vries, die tweet op Ed Marijn Fiets, ging Ranomi gisteren niet met twee vingers, maar met twee handen en haar voeten in de neus naar de finale. En volgens Ed Ivo moet het wel goed komen. In de naam van Ranomi Kromenwie JoJo zitten namelijk vijf O's, de vijf ringen van de Olympische Spelen. Dus dat moet wel goed komen. Helene van Lier. Lier heeft ook iets op te merken op de naam van Ranomi. Ze tweet op Ed Helene van Lier. Ranomi Kromen Jojo is trending. Ik vind het vooral opmerkelijk dat zoveel mensen haar naam dus blijkelijk goed hebben geschreven. Vanavond zwemt ze de finale. En als Twitter ergens vertrouwen in heeft, dan is het wel in de goede afloop van die finale. Ah, lekker. Anki van Grunzen die gaat vanmiddag aan de bak. Of in de bak, zoals je wilt. Dennis van der Ven die twittert op het glitterjurk en zegt... ik hoop dat de spelers van het Nederlands zelf zich realiseren... dat Anki en een paard nu, goed, nu moeten goedmaken wat zij lieten liggen. En Malou Boers heeft er zin in op... @xMalouBoers tweetsen dat ze eerst gaat douchen... en dan een paar boodschapjes moet gaan doen... en dan dressuur op tv gaat kijken. Hè? Niet iedereen leeft zoals jullie in een hotel. Juf Stefanie heeft goede hoop. Straks Olympische Spelen dressuur kijken. Go Anki! Wat zou er toch mooi zijn hè, als het nog een keertje... Flix met Salinero. Straks om half vijf weten we daar meer over. Praat mee via hashtag R1 sportzomer Ja, dit is de radio 1 Sportzomer en we gaan maar door. De ene sport naar de andere, judo bijvoorbeeld, Theo Plasjaar. Met uh, Henk Grol in de kwartfinale die uh, op uh, punt van beginnen staat. De Duitser, de tegenstander, staat dan op de mat. En Henk Grol uh, klipt hier ook het uh, trapje en het heilige der heiligen, de tatami. Optimistisch, maar realistisch. Dat blijft het motto. Maar deze Duitser die zou er ook aan moeten kunnen gaan tegen Grol. Die als het tegenstander ook deze Duitser even een vriendelijk handje geeft uh, bij het begin van de wedstrijd. Maar vervolgens uh, zijn hand wil afbreken, denk ik. Want uh, daar gaat het om. Dimitri Peters uit Duitsland, uh, 26 jaar, lid van de Duitse Weermacht. En uh, al een paar keer tegen Grol gejudo'd. En de laatste keer was tijdens het WK in Rotterdam. En al die keren was de winst voor onze Haarlemse held, onze Groningse held. Hij komt uit Groningen, heeft heel lang op en neer gereisd tussen Groningen en Haarlem om te trainen bij Canemiu. En dat werd op een gegeven moment zo intensief dat hij besloot te verhuizen naar Haarlem. En daar nu lid is van de sportschool, daar veel traint en ook veel natuurlijk de centrale trainingen beperkt. Be ...bezoekt in Nieuwegein in het bondsbureau. De wedstrijd is begonnen. 4 minuut 19 staat er op de klok. Nog gezuiverde judotijd te gaan tussen Grol en deze Duitse Dimitri Peters. Die ook weet natuurlijk dat hij een lastige klus heeft aan deze... Nederlander die in de kwartfinale staat en bij winst, dus zomaar ineens in de halve finale zou kunnen terechtkomen. En dan weten we wat er dan nog meer mogelijk is. Dat zullen we dan vanmiddag zien in het middagblok. Dat hier Engelse tijd na tweeën verder gaat plaatsvinden. Zekerheidje is ook voor Grol dat hij bij verlies van deze wedstrijd nog met brons mag judoën. Maar ja, daar doe je hem geen plezier mee. Absoluut niet. Want hij wil alleen maar gaan voor het hoogste, voor het allerhoogste wat er is. En dat is goud. Dat roept hij voortdurend en dat roept hij ook vandaag. Dat wil hij ook gaan waarmaken. Vandaag in die wedstrijden. die hij tot nog toe gejudoerd heeft ging het goed. Dominique Dugas ging eraf met Ippon. En Correa uh, ging eraf uh, met een uh, Wazadi. Weliswaar door straffen. Maar goed, dat uh, geldt ook. Daar win je ook mee. En nu zou hij deze partij uh, natuurlijk met een mooie score willen beëindigen in zijn uh, voordeel. Maar voorlopig uh, hebben we hem nog niet gezien. Maar we gaan eerst even kijken bij Joeri Verlinde in het zwembad. Inderdaad, 100 meter vlinderslag. Zijn olympische debuut is het voor Jury Verlinde. Hij mag eindelijk ook het water in. Hij heeft er lang op moeten wachten. Al zijn ploeggenoten, die zijn al een paar keer in actie gekomen. En nu hij zelf dan op zijn nummer. Die 100 meter vlinderslag. Daar is het keerpunt. Verlinde keert als vierde in 24 46. Dan is dat een redelijke opening voor de 24-jarige Limburger. Die traint in Amsterdam. Nu de tweede. 50 meter van Verlinde. Die zich in goed gezelschap bevindt van Michael Phelps en uh, Milorad Kavits. En Kavits heeft de leiding in de race. Verlinde op een derde, vierde positie denk ik. Phelps gaat uh, tweede worden. Of gaat hij er nog overeen bij Kavic? Ja, inderdaad. Phelps wint voor Kavic En Verlinde wordt derde in een tijd van 52.07. En dat is exact gelijk aan zijn beste seizoentijd. En daarmee zit Juri Verlinde in de halve finale. Gaan wij weer gauw terug naar het judo. Ligt die Duitse rol op zijn rug, Theo? Ja, maar uh, niet dat het een score opleverde. Er was wel één actie van, uh, van Grol... Die een soort Osutemi probeerde, maar niet goed uitvoerde. En het scorebord is wat dat betreft dus dubbel blok. Het is wel een wedstrijd die stijf staat van de spanning. Want beide weten dat aan het eind van de partij een plekje in de halve finale wacht. En dat is natuurlijk mooi op een Olympisch toernooi. Daar droom je van. Terwijl de Duitsers nu de avond probeert in te zetten met het been. En Grol probeert over te nemen. Kan hem gooien? Kan hem niet gooien? Nou, nee, nee, nee. Het ging, ging niet goed. Maar dit was even het moment dat Grol net niet genoeg kon doordrukken. en de overname op de Duitser af kon met een score. Maar hier zie je hoe sterk die is. En hoe sterk ook die Duitser is. Want die kon dat tegenhouden. Eén minuut, minder dan twee minuten nog te gaan. Terwijl er nu Matthijs grol op zijn buik lag. En nu weer krabbelt En luistert en kijkt naar Maarten Ares. Die nog het een en ander... Roept. Het is geen makkelijke tegenstander, die Duitser. Dat uh, voel je wel. Een sterke kerel. Tot 100 kilo bij de judoka's Grol moet daar meestal nog wat voor uh, aftrainen. Is over het algemeen zwaarder. Heeft ook nog een tijdje in de klasse tot 90 kilo gejudood. Omdat hij toen, Henk, uh, toen elke van de geest voor zich had. Maar hij merkte al gauw dat dat niks voor hem was, die klasse. En uh, besloot over te stappen naar de tot 100. En daar gaat het uh, uitstekend in. Daar voelt hij zich uh, lekker bij. En daar haalt hij de successen die misschien ook vandaag weer ...op het bord gaan komen. 1 minuut 41 gaan we nog judoe hier in deze wedstrijd... ...waarin nog geen beslissing is. Het kan elk moment gebeuren. Het kan ook op een verlenging uitdraaien. Grol met de linkerhand aan de rever van de Duitser... ...die zelf met de rechterhand Grol weer vast heeft. En de andere hand is vrij. Grol gaat hem nu tillen gaat hem gooien. en hij valt op zijn benen, op zijn knieën. De Duitser... Het was een typische grolactie. actie speler uh, oppakken en hem dan proberen te kantelen en op zijn rug te smijten. Maar dat uh, lukte niet. Die Duitser hield dat uh, goed tegen. En maar de actie was uh, wel voor Grol. Een waarschuwing ook voor de Duitser. Het was een uh, kinza die uh, niks oplevert. Maar als het op vlaggetjes ooit mocht aankomen. Wel in het hoofd van die scheidsrechter. ze blijft zitten en mee gaat tellen. Ze hangen nu weer tegenover elkaar. Weer die pakking maken met de linkerhand. Maar ze laten elkaar weer los en gaan het nu opnieuw proberen. Grol met de pakking uit links en uh, aan de rechterhand. De refer pakt hij aan de onderkant van de mouw van de Duitser. En probeert hem nu opnieuw te gooien. Maar het is de Duitser die nu met een schouderworp Grol probeert te gooien. Zelf erbij gaat liggen. Grol drukt hem nog eventjes lekker op de grond. Op zijn knieën. Nee, dat is geen score waard. Helemaal niets. is het. Ook geen straffen tot nog toe. Actief, actief zijn ze genoeg. Hoewel de scheidsrechter nu iets gaat doen. En daar zijn wij als Nederlandse kijkers niet blij mee. Hij geeft een uh, Shido, een strafje voor passiviteit aan Henk Grol... die uh, dus iets uh, meer moet gaan doen. Een gele kaart, zoals gezegd, is nog niet rampzalig. Een tweede gele kaart, dat betekent pas een score. En Grol probeert het opnieuw en gaat nu naar de grond. En uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, het is over en uit voor Grol. Want hij gaat naar de grond uh, voor de Wazari... En heeft nog 30 seconden te gaan. Die Wasadi voor die Duitser staat op het bord. Nou, dat is zeer teleurstellend. Arends die slaat op zijn kop van jongen, hoe kan het je gebeuren? Hij laat zich verrassen door die Duitser. En nu zitten ze in een grondgevecht. Dan gaat die Duitser dat lekker afmaken. De tijd loopt door. De scheidsrechter laat het doorgaan. Geeft nu een onderbreking. Oh, dit is heel erg treurig voor Henk Grol. 12 seconden te gaan nog. En hij stond gelijk weliswaar die gele kaart. 12 seconden, maar nu een Vasari achter. Ja, dat is bijna einde verhaal. Of er moet een wonder gebeuren. Er moet een wonder gebeuren. Hij gaat hem gooien, maar hij pakt hem niet goed vast. Die Duitser heeft hem in zijn greep. Het is over, het is afgelopen, het is weer geen goud voor Henk Grol. Het is weer geen zilver en hij moet vanmiddag proberen zich op te laden voor het eh, brons. Wat een teleurstelling, wat een, eh, wat een jammerlijke situatie. Maarten Arens is eh, woedend en kijkt in de lucht van hoe kan dit gebeuren. De Duitsers zaten weer klaar met een blik van nou dat heb ik geklaard. En Grol krabbelt overeind. Geen goud, geen zilver. Theo, je maakt zin. wel een heel vervelende Olympische uh, speler mee dit jaar hè? Ja, ik heb er al heel wat gezien, Felix, maar, uh, Ja, Edith Bos dan wel, maar ja, dat, was, dat was een hoogtepuntje, maar Grol was ook zo'n titelfavoriet. Maar uh, hij maakt het niet waar, en je herinnert je mijn motto nog van vanmorgen, Felix. En dat was... Realistisch, maar optimistisch, of Kijk. andersom? Ja, andersom, hè. Ja. ja, en ik dacht, we moeten die maar vervangen voor n. maar ja, misschien ja. toch niet. Ik was optimistisch, maar je moet weer realistisch zijn. Hij verliest door een eigen fout van die Duitsers. Oh, wat erg, ja. Marleen ja. van Iersel en Sanne Keizer, die doen een beachvolleybal. Gaat dat toch een beetje goed mee, ook in de tweede set? Ja, het gaat wel goed in de tweede set. Het enige probleem is, het gaat niet zo lekker als in de eerste set. De voorsprong is er wel. Het is 17-14 inmiddels. De Argentijnse koppel heeft besloten om een iets andere tactiek toe te passen. Ze deden het in de eerste set vooral op kracht. Nou, dat hoeft hier bij Marleen van Iersel en Sanne Keizer niet mee aan te komen. Want die zijn verdedigend uiterst sterk. En als je de ballen alleen maar hard vooruit speelt... dan staan zij op de juiste plekken en kunnen ze die bal hoog de lucht inwerken... en zorgen voor een eigen aanval. Nu hebben de Argentijnen besloten om een wat rustig... Spel te spelen, Ook een wat afwisselender spel. Nou, Dat maakt het Sanne keizer en Marleen van Iersel wat lastiger. Het is moeilijker in te schatten waar de ballen terecht zullen komen. En of ze voor een snelle aanval dan wel een tactische aanval zullen gaan. Maar goed, ze weten het te redden. Vooral door het stekend servicewerk van Marleen van Iersel. En omdat de Argentijnse vrouwen nog zo ondervaren zijn... dat ze heel wisselend spelen en veel fouten maken. 18-14 inmiddels de voorsprong. De tweede set zou ze niet meer kunnen ontgaan. Sterker nog, het wordt 19-14... Nog twee punten verwijderd van een overwinning in deze wedstrijd. En daarmee uh, wellicht een plek bij de laatste 16 op dit toernooi waar ze naar streefden. Maar alleen van hier is Sanne Keizer slecht begonnen aan dit toernooi met twee verliespartijen. Natuurlijk, er waren uitstekende tegenstanders. Er waren Kerry en Ross. En er waren twee Spaanse dames die, met, uh, uh, die ook uitstekend speelden en hoog op de ranglijst staan. Deze Argentijnse dames moeten geen probleem opleveren. Sparta nog even wat tegen. Het is 19-15 inmiddels. Het is Galé die mag gaan serveren. Dat heeft ze niet al te best gedaan deze uh, wedstrijd. Ze heeft veel fouten. Een paar keer in het net, een paar keer over de achterlijn. Dat zijn toch slordigheden die je op een Olympisch toernooi niet kunt voorloven. Nu wel goed, maar Van Iersel kan een aanval opzetten. Is die aanval voldoende? Die is wel degelijk voldoende. Het is matchpoint voor de Nederlandse vrouwen. Er moet nog één keer van helft gewisseld worden. Want dan doen ze na iedere zeven punten. Zodat elk team hetzelfde voordeel heeft van bijvoorbeeld wind of zon. Matchpoint dus voor Keizer en Van Iersel. En daarna wordt het beslissend uh, uh, wat de andere wedstrijden, wat de andere uh, mensen in dit toernooi gaan doen. Daar komt de service van Van Iersel. Kan er een blok komen van Van Iersel? Nee, wordt een over het blok getikt door Gallet. Dat doet ze heel erg slim. Zag dat uh, Van Iersel niet op de goede kant stond. Tikt hem over het blok heen aan de andere kant. 20-16. Nog vier matchpoints over. Tweede matchpoint... Uh, we speelt dus nu de service. Komt van Zonta. Zal uh, hem rustig over het net willen spelen... ...want heeft ook al een aantal fouten gemaakt. Doet ze ook. Doet ze niet goed, want die bal is uit. En Keizer en Van Iersel binnen hun derde groepswedstrijd... ...zorgen ervoor dat ze zo in het toernooi blijven. Of ze rechtstreeks worden toegelaten tot uh, de laatste 16... ...of dat ze nog een tussenronde moeten spelen. Dat gaan we later op de dag meemaken. Daarvoor zijn ze afhankelijk van de resultaten van de andere teams. Maar de tweede set wordt gewonnen met 21-16. De eerste set was het 21-12. Een uitstekend resultaat, goed voor de puntenratio. En wij hopen Sanne Keizer en Marleen van Iersel nog terug te zien in dit toernooi. Keizer van Iersel dus door en Henk Gol. Ja, wat een trune is. Mark Visser die uh, pinkt ook nog even een traantje weg en leest dan het nieuws. En weg is hij. De Schipholtunnel is na een storing van een paar uur weer open. Op de wegen rond Amsterdam staan er nog wel files. Maar door de storing in het bedieningssysteem van Rijkswaterstaat... werkte onder meer de veiligheidscamera's in de Schipholtunnel tunnel niet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een overslagbedrijf in Noord-Brabant... duizend kilo illegale antibiotica in beslag genomen. Het middel was waarschijnlijk bedoeld om in diervoeder te worden wegverwerkt... om zo de groei van de vee te bevorderen. De partij die werd ontdekt na een tip van de Belgische autoriteiten. Straks Benno Brugging van de N.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 En steeds meer studenten uit Griekenland, Italië, Spanje en Portugal... kiezen ervoor om hun studie in Nederland af te ronden. Blijkt uit een inventarisatie van internetplatform Study Portals. De studenten die willen vanwege de eurocrisis een bestaan in Nederland opbouwen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vooral in de noordoostelijke helft van het land is het bewolkt met regelmatig een bui. In het zuidwesten is het wisselend bewolkt. Er valt alleen heel plaatselijk neerslag... De middag neemt de buigheid in het noordoosten af, maar helemaal droog wordt het niet. En in het westen breekt wat vaker de zon door. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. En de temperatuur stijgt naar 20 tot 23 graden. Vanavond is het overwegend droog en klaart het verder op. Maar komende nacht kunnen over het westen weer een paar buien trekken. Morgen, vrijdag, zijn er wolkenvelden met af en toe zon. Verspreid over land komen buien voor en vooral in de middag is daarbij kans op onweer. Het wordt gemiddeld 22 graden. Ook in het weekend blijft het wisselvallig weer... met veel bewolking en regelmatig een bui. AwB Verkeersinformatie. De files rond de schiphol zijn inmiddels opgelost. Er staan op dit moment nog wel drie files. Op de A7 hoorn richting Zaandam... tussen Purmerend-Noord en Purmerend-Zuid 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Os... tussen de knooppunten Valburg en Ewijk... 4 kilometer in verband met wegwerkzaamheden. En op de N3 Papendrecht richting Dordrecht... Tussen Dordrecht en de aansluiting met de A16, drie kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Marin de Verkerk wel voor goud in het Olympische judotoernooi. Nieuws over illegale antibiotica. Ja, de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit heeft duizend kilo illegale antibiotica in beslag genomen. Waarschijnlijk was de partij bestemd voor de veehouderij. Benno Brugging van het NVWA, goedemiddag. Goedemiddag. En waar heeft u die antibiotica opgedoken? Transport. In Noord-Brabant. En veel verder kunnen wij niet gaan, want wij garanderen altijd de anonimiteit. Oké, okay, in Noord-Brabant, goed. Uh, in Noord-Brabant bij een overslagbedrijf. Ja. Het gaat over duizend kilo antibiotica. Waar wordt dat voor gebruikt? Uh, die worden gebruikt om in veevoer te worden verwerkt, waardoor de dieren sneller groeien. En dat is dus verboden? Waarom is dat verboden? Uh, omdat je risico loopt dat dan de uh, antibiotica die gebruikt worden voor menselijke uh, geneesmiddelen, dat, die, dat de mensen daar resistent voor worden. Dat die, dat voor die antibiotica? Die ja. Ja, ja. En dat die dus niet meer werken. En nou is het dus uh, uh, gevonden in Noord-Brabant, wordt het vaker zoekenpartijen aangetroffen? Er worden met enige regelmaat partijen aangetroffen, ja. ja. En zijn er in dit geval ook al mensen aangehouden daarvoor? In dit geval nog niet, er wordt nog onderzoek gedaan. Had u een tip gekregen? Wij hebben een, uh, informatie gekregen van onze collega's in België. En die zeiden: uh, ga daar, daar eens op af naar dat Brabantse overslagbedrijf in Nune. En die hebben ons gemeld uh, <lacht> dat er mogelijk een grote partij zou worden afgezet in Nederland. Ja, ik noem Nune maar. Dat was natuurlijk ja, de bedoeling begrijpen. om u uit de tent te lokken. Maar ja, ja <lacht> u, u bent beter gewend, hè? Ik uh, ben wel afgewend, ja. Ja, begrijp ja, begrijpen het. Er zijn, er, er zijn mensen aangehouden. Wat, wat kan het betekenen? Wat voor straf staat nee, er? er zijn staat, geen hoor? mensen aangehouden. Er zijn geen mensen he? aangehouden, sorry. Nee. Wat, als dat wel zo het geval is, wat voor straf staat erop? Nou, we gaan dus nu een strafrechtelijk onderzoek ingaan. Uh, gaan we dus nu in om te kijken wat er aan de hand is... en of daar mensen bij aangehouden moeten worden. En dan zal ja. het OM bepalen wat er weer moet gebeuren. Daar ga ik dan als voedsel- en wareautoriteit niet meer over. Hm? En welke antibiotica betreft het precies? Weet u dat? Het gaat hier om Virginia mycine. En, en dat wordt is een dat, dat sinds 1998 verboden is. En Virginia mycine wordt dat in, in, in diervoeder gebruikt, zegt u... om die dieren sneller te laten groeien. Dus uh, dus, ja. uh, alle dieren of speciale koeien, kippen, uh, ik, begrijp, ik, begrijp, ik begrijp dat hier met name in de intensieve veehouderij dus bij varkens en pluimvee wordt gebruikt. Ik geloof niet dat we okay. meer te weten komen. Nee. Ik denk dat we zo'n beetje alle vragen hebben gesteld op dit moment. Oké. Okay. <laughs> ik dank ja, u ah, hartelijk, hoi. Benno Brugging van het NVWA. Dank u wel. Oké. Okay. Daar. De Radio 1 Sportzomer. Ja, veel plasjaar. Judith nog altijd. Wat, wat, wat bekijk je op dit moment? Nou, een lege bad, Felix. <lacht> <lacht> ja, prachtig. En een gewichtsklasse waarin Willemijn, denk ik, het uh, niet goed gaat doen. Tot 78 kilo, gaan we zo bekijken. <lacht> we hebben het over... Uh... Marie de Verkerk. Ja. Ja. Wat staat... ga je erover kwijt, uh, Theo? Wat weet je van haar? Ik kent dat hulpcel natuurlijk, zonder twijfel. Van Marinde. Ja, die, nou, daar hebben we al over verteld. Emma Gibbons, uh, dat is een spelster die je uh, hoort het aan het publiek. Hier een thuiswedstrijd speelt. Je kent uh, Marinde van Kerk uit het. Uh... Europese circuit, door en Door, is al uh, een tijdje in het uh, Engelse team opgenomen en is uh, nu uitverkozen om hier voor haar land de Olympische kleuren te verdedigen. En ze gaat dat uh, doen tegen onze Marhinde van Kerk. We hebben het over de kwartfinale van de klasse top 78 kilo. En uh, ja, het moet dan maar zo. komen van uh, Marhinde. Ze is lekker agressief, hè? Als ik ja. zo zie. Ja, ze ziet er goed uit. De kop staat scherp en dat is denk ik wel de verdienste van uh, Christen Korten. De man die zelf heel het zijn oogt. Een beetje, een beetje duf af en toe, maar uh, vlak hem absoluut niet uit op zijn leeftijd. Is hij een man uh, die op zijn manier... Heel veel invloed heeft op de judoka's en de juiste snaren weten te raken om ze scherp te krijgen, om ze nog wat dingen te leren. En daarom is ook Verkerk een aantal jaren geleden overstapt naar hem, naar zijn sportschool, om daar verder te judo en beter te worden. Terwijl zij nu de actie probeert in te zetten, aan de kant van de mat, de heupworp. Maar uh, dat gaat uh, goed aflopen voor uh, de Engelsen, want uh, we gaan weer terug beginnen, van uh, begin af aan. ...in deze wedstrijd tussen Mahind Verkerk. Tiende op de ranking, wereldranking. Heeft alles iets hoger gestaan. Maar ze is gewoon steady bezig in haar uh, carrière. En zou hier een flinke stap kunnen zetten in de goede richting... ...als ze hier zou weten te scoren. Ik hoop niet dat we hetzelfde scenario krijgen als uh, net met Henk Grol... ...die echt wel titelfavoriet was, maar het uh, liet liggen. Verkerk is een uh, outsider. is absoluut uh, niet degene op wie het meeste geld gezet is... Uh, ...wat betreft het kampioenschap. Maar als ze hier gewoon deze Engelsen zou weten te verslaan... Ja, gewoon tussen aanhalingstekens. Dan uh, staat ze in de halve finale. En wie weet wat er dan nog uh, mogelijk is uh, op de rest van de dag. We hebben nog vier minuten zuiver de judo tijd te gaan. Nog geen scores gezien. Het is Verkerk die met de linkerhand de rechter refer van. Oh, moet oppassen van de Engelsen probeert te pakken. Maar de Engelsen zag dat en duwde haar snel achteruit. De Verkerk moest razendsnel achteruit lopen. Hij moest niet struikelen want anders als hij verkeerd terechtgekomen was, dan had het een punt geweest voor de Engelsen. Dat liep dus goed af. Poe, poe. Nou, uh, die Engelsen die wil natuurlijk ook voor eigen mensen laten zien dat zij het kan. Uh, het is nu Verkerk die een raar rondedansje maakt op de mat met een mislukte schouderworp. Maar ze staan weer, ze gaan weer snel door en proberen weer die pakking aan te zetten. Verkerk onderaan de arm van de Engelsen, maar dat is alweer los. Het gaat razendsnel. En nu probeert ze de schouderworp weer, waar ze net ook goed mee scoorde tegen die Japanse. Maar uh, de Engelsen. Weet dat op te vangen. Hij zat er ook niet zo goed op als net tegen de Japans. Het was trouwens een prachtig punt voor Verkerk. Waar hij die twee keer op achterstand kwam. En uiteindelijk toch nog die wedstrijd kort voor tijd in haar voordeel is om te buigen. We hopen dat dat nu weer gaat gebeuren. Ze heeft de revère van de Engelsen vast aan de linkerkant. En probeert met de rechterhand de linkerarm van de Engelsen vast te pakken. En dan met de benen weer de actie in te zetten. Keurig, zo hoort het. Maar... Zo gaat het ook niet altijd goed, want ze laten elkaar weer los en gaan weer verder in deze wedstrijd. Hij zegt ziet dat het allemaal goed gaat. Hij is er tevreden over. Heeft geen aanleiding om straf uit te delen. Want het gebeurt allemaal op sportieve wijze. En ze zijn ook in zijn ogen actief genoeg. En er hoeft uh, geen gele kaart getrokken te worden. Dus we gaan weer uh, kijken wat Verkerk doet. Weer die schouderwulp die uh, niet ingezet wordt. En dat is uh, de Engelse die een beetje onbesuiste actie inzet. En Verkerk buiten de mat duwt. Ja, dat uh, levert ook helemaal niks op. Dus uh, geen kinza zelfs. Het is gewoon een beetje domme actie. En de laatste drie minuten gaan we nu in, in deze wedstrijd van Markinde van Verkerk Die een tijd lang dus achter Zwiers gezeten heeft, maar nu het vrije, de vrije hand heeft in die klasse tot 78 kilo. De Nederland eigenlijk nauwelijks de concurrentie heeft en al een tijd lang deel uitmaakt van het nationale team in deze klasse. Ze had een mislukt, de Europese kampioenschap in Chelyabinsk in april dit jaar. Vond dat ze daar nog niet goed was, niet goed genoeg was, niet klaar was om daar te scoren. En uh, heeft de tijd tussen april en nu benut om beter te worden samen met haar coach. Terwijl de Engelse nu geblesseerd is aan haar linkerhand... En uh, op de mat zit, op haar knieën zit. Uh, en uh, de verzorging wordt uh, ingeroepen. Maar de Engelse besluit, dat laat ik me niet gebeuren. Ik ga gewoon uh, door Judo. De scheidsrechter vraagt nog even, van, gaat het wel met je meisje? Heb je niet even uh, iets nodig? Nee, nee, nee, dat wil ze niet. Maar ze heeft pijn aan die linkerhand... Die ook is uh, ingetaapt. Uh, dat kan zomaar gebeuren. Het is een contactsport judo. Vandaar dat er vaak en veel blessures zijn. Ook op trainingen. En dat is uh, vaak niet te voorkomen. Maar ja, je hebt ermee te doen. Ze hebben bijna allemaal wel wat. Uh, ook als ze hier naar zo'n kampioenschap gaan. Het is bijna niemand die 100% fit heeft. En kan zeggen, ik heb helemaal niks. Ik hoef niet meer naar de dokter. Of de visio weer in het schouderworp van, uh, van Verkerk. Dat uh, lijkt haar uh, patent te zijn uh, vandaag. Nu weer aan de rand van de mat. Maar het... Uh, de kracht zat er wel in, maar de snelheid was niet goed. Want ze kon niet doordraaien zodat de Engelsen bovenop haar belanden in plaats van op de mat. En dat is de bedoeling van het spelletje. Ja, Het is een spannende pot hoor. Twee minuten nog te gaan en we weten niet hoe dit gaat aflopen. De Engelse verliest nu de band van haar judokie. schijt zegt laat het doorgaan voor ons nog. Maar zegt nu even: Ho oh, meisje, ga jij eens even netjes aankleden. Doe die zwarte band eens even om. En uh, ga je eens eventjes uh, fatsoenlijk opstellen voor die wedstrijd. Dat gaat ze doen. En dat is weer een moment. Even rust voor, uh, voor Kerk natuurlijk. Die weer even luistert naar uh, de korte. En ook de Engelsen krijgen nog wat aanwijzingen toegeschreven van Kate Howie, Dat is haar coach. Een uh, oud-Engels international. En de tijd die staat uh, stil tijdens zo'n moment. 1 minuut 58 blijft er nog op het bord staan. Terwijl de Engelse heel veel tijd neemt om de riem vast te maken. Ja, zijn scheidschappers die daar soms boos over worden. Maar deze vindt het allemaal goed. En we zijn weer begonnen. Maar hinder voor kerk. Het wordt dus tijd voor een prijsje. Het wordt tijd voor een... Medaille wellicht en wellicht zou het kunnen op dit, uh, op dit Olympische kampioenschap. Maar dan moet ze eerst afrekenen met de Engelsen die nu een tempootje hoger gaat judoën. En, en uh, ook weet dat zij moeten scoren want het is uh, voor beide drop of eronder de in deze fase. 1 minuut 40. En uh, scoren zou uh, heel vervelend kunnen zijn voor wie hem ook maakt. Want dan is de tijd nog kort om uh, daar wat mee te doen. Uh, mooie actie hebben we nog niet echt gezien. Verkerk nu met een beentechniek maar uh, dat levert ook niks op. En ze gaan weer opnieuw beginnen. De mooie actie, echte mooie actie, hebben we nog niet gezien. Ze probeert het wel met de schouderworpen. Maar daar heeft de Engelse goed het oogje op. Ze zal iets anders moeten bedenken. Misschien iets met de benen. De OU En nu is de Engelse die verkerk in de handeling. Naar het been grijpt en naar de grond werpt. Maar zij belandt op haar buik. En dat is gunstig. Dat levert verder geen schade op Matthijs zelfs. van het grondgevecht ziet er ook niet echt hoopvol uit. Zodat ze weer van voren aan gaan beginnen. En het spannend blijft voor deze Marinde van Kerk. Met vier vriendinnen bij Boedekan Judoend. Met Carola Uylenhoed. Met Elisabeth Willeboortse. En met Edith Bos natuurlijk. Dat zijn de vier vriendinnen, hartsvriendinnen, die buiten de sport ook veel met elkaar te doen hebben. En zij zijn hier ook aan het supporteren op de tribune. Bos natuurlijk, die het gisteren goed deed en nu hoopt dat haar vriendin en collega ook ver kan komen. Wat gaat die scheidsrechter nu doen? Gaat hij iets doen? Gaat hij een straf uitdelen? Of gaat hij geen straf uitdelen? Ja, hij geeft een gele kaart aan de van Kerk. En hij geeft een Juko, maar die waagt weer weg. Nou, hij is een beetje vreemd bezig. Kijk maar even wat er op het scorebord blijft staan. Hij blijft op het bord staan. De gele kaart tegen Verkerk. Dus uh, dat moeten we onthouden voor... Uh... Later een onreglementaire actie was het van Verkerk. Die nu in de laatste minuut zelf iets moet gaan bedenken. Zich niet afhankelijk moet opstellen van wat die scheidsrechter gaat doen. Want ja, je weet het maar nooit. Terwijl die gele kaart die ook weer van het bord verdwijnen is. Nee, hij staat, er nog op. hij staat er nog op. Op mijn scherm staat hij er nog op. Maar op het grote scorebord staat hij er niet op. Nou, we laten dat maar even voor wat het waard is. In elk geval staan er geen scorers op. Dat is heel erg duidelijk. 48 seconden minder nog te gaan. En ook die Engelsen die... Komt er niet echt goed door bij Marinde Verkerk. Ze proberen het weer. Meneer Verkerk met de hand, de rechterhand op de linkerhand van de Engelsen. En een beenactie die de Engelsen wel naar de grond wil belanden. Maar nee, echt een fraai judo is het op dit moment niet. Het is wel spannend. Het gaat erom, erop of eronder. En wie bedenkt wat? Voor die laatste halve minuut van deze wedstrijd in de kwartfinale. Want daar hebben we het toch over: van dit Olympisch toernooi. Winst betekent doorgaan naar de halve finale. Verlies betekent vanmiddag uh, opladen en uh, weer terugkomen in de herkansing. Het scenario eigenlijk ook van uh, Edith Bos. Die nu zit dat Verkerk tegen de grond gaat. Wat een prachtige actie van die Engelsen. Ja, het is een uh, wasari. Hij gaf eerst een iphone, die schijnt, maar dat zal teruggedraaid worden. Nee, Verkerk gaat ook geen goud en ook geen zilver halen. Dat is een goede actie van uh, die Engelsen. Dat moet gezegd worden. En... Uh, 9 seconden staan er nog op de klok. Ja, dit is uh, einde verhaal. Ook voor Mahind Verkerk. Jammer toch, want ze was dichtbij uh, die uh, golden score. Nou, het scorebord is niet volledig in de war. Er staat nu een yuko en een ippon op. En uh, het moet gewoon volgens mij een wasari zijn. Ja hoor, daar is hij weer terug. Het is een wasari. En uh, met 9 seconden te gaan. 6 seconden nog maar. Is het einde verhaal. En is het weer treurnis in het Nederlandse kamp. Zeker waar het gaat over uh, goud of zilver. Verkerk is aangeslagen. Oh oh oh, wat jammer is dit. Ze weet dat het gedaan is. Ze weet dat het over is. De Olympische droom spat ook hier opnieuw uiteen. Het is de Engelse Gibbons. Het publiek wordt hier gek. Die wint, die verslaat maar in de Kerk. Kort voor tijd, Verkerk ligt de aangeslagen op de mat. Heel erg jammer. Het was geen goede partij, het was wel spannend zijn laatste keer in de slotfase verrast door de goede actie van de Engelsen. Dat moet gezegd worden. Ze was iets beter, ze was iets meer stevig dan de Verkerk. Die uh, ja, de beginfase goed bezig was van dit toernooi. Maar hier in de kwartfinale moet afgeven tegen Emma Gibbons. Londen 2012. Het Olympisch nieuwsoverzicht. In het Olympisch zwembad heeft Jeroen Jury Verlinden, moet ik zeggen... de halve finale bereikt op de 100 meter Verlinderslag. Bob van der Tak, de 200 meter rustslag van Sharon van Rouwendaal, Is die inmiddels ook voorbij? Die is voorbij en het was uh, bibberen en beven of ze het zou redden. Want het was geen goede race van, van Rouwendaal. Die ook helemaal scheef zwom tegen de lijn aan. En dat is niet prettig natuurlijk, want je moet gewoon bewegingsruimte hebben met die armslagen. Dat had ze eigenlijk niet. Het zag er een beetje moeizaam uit allemaal. Veel minder goed dan we van haar gewend zijn. Bij vorig jaar, bijvoorbeeld vorig jaar op het wereldkampioenschap toen ze het derde werd. Maar ze is wel door op het nippertje als allerlaatste, als zestiende in een tijd van twee... En even ter vergelijking, dat is bijna drie seconden boven haar persoonlijk record. Dus ik denk dat haar coach Jacques Overharen wel het nodige aan te merken zal hebben op deze race. Maar het goede nieuws is dat ze in ieder geval door is. En dat ze dus een herkansing krijgt vanavond in de halve finale. Op de roeibaan van Eton heeft de Nederlandse vierzonder zonder zich knap geplaatst voor de finale van het Olympisch toernooi. In de halve finale kwam de Oranjeboot als derde over de finish. Voor de roeisters Rianne Sigmond en Maaike Het zitten de spelers erop. In de halve finales van de lichte dubbel twee klasse werden ze uitgeschakeld. De Judokas Henk Grol en Marhinde Verkerk verloren beide hun partijen. En Theo Plachard heeft dat gezien, Theo. Ja, Het was teleurstellend. Henk Grol, titelfavoriet natuurlijk, die het toch liet liggen tegen de Duitse Peters in de kwartfinale. Heel erg slordig. Kort voor tijd liep hij tegen die achterstand op die hij niet meer kon rechtbreien. Dus geen halve finale, maar voor herkansing. En een soortgelijk verhaal voor Marhine van Kerk. Tot 78 kilo. Ook in de kwartfinale in de slotfase gesneuveld tegen de Emma, Engelse Emma Gibbons. En dan de beachvolleybalsters Sanne Keizer en Marleen van Iersel Die hebben hun laatste poolwedstrijd gewonnen. Ze waren te sterk voor het Argentijnse duo Zonta-Galai. Het is nog niet duidelijk of Keizer en van Iersel rechtstreeks doorgaan naar de laatste 16. Ze moeten misschien nog een tussenronde spelen. En dat wordt later pas duidelijk. Reinder nummer door Richard Schuil, Die hebben hun laatste groepwedstrijd verloren. Het laatste duo Plavint-Smedins was met 2-0 te sterk. Nou, een grote gevolg heeft die uitslag niet. Omdat beide teams al zeker waren van een plaats bij de beste 16. De Radio 1 Sportzomerkolom. De dagelijkse kolom. Vandaag is die van schrijver Leon de Winter. Ik wist niet of ik het kon maken. En daarbij ben ik altijd een beetje bang voor mijn vrouw. Die vaak vindt dat ik te ver ga als ik het over seksenverschillen heb. Maar toen zag ik dat de Volkskrant er een artikel aan leidde. En daarna werd het opeens een serieus onderwerp. Ik bedoel beachvolleybal. En met name de konten van de meisjes die deze edele sport bedrijven. Deze meisjes hebben de allermooiste konten van de wereld. Ik weet niet waarom mensen naar deze sport willen kijken... om andere redenen dan die konten. Dat wil niet zeggen dat die meiden heen niet heel lenig zijn... en ook niet heel veel techniek hebben. Maar je kunt niet om die konten heen... Ik ben nu in Amerika en de politiek correcte televisiecultuur is hier niet om te harden. Dus de commentatoren doen net of ze niet zien wat ze zien. Topkonten. Ze zeuren over het spelletje, maar eigenlijk wil je dat ze over die konten praten. Die konten becommentariëren. Ik hoor ook de hele tijd de vieze man van Kees van Kooten. Ik hoor hem zeggen wat die broekjes bij het bewegen doen, dat ze opkruipen en hoe ze ruiken. Het mooiste zou zijn als je de gesprekken kon horen in de regiekamer van de televisieploeg die dit alles registreert. Daar wordt alles gezegd wat bij die beelden hoort. Wat mij betreft wordt ook biljarten in Olympische sport. Met name voor vrouwen die op dezelfde manier gekleed gaan als de beachvolleybalmeisjes. Ja, de mensheid gaat erop vooruit. Al dus Leon de Winter. Twee roeifinales zometeen waarin Nederlanders uitkomen om tien over één... De lichte uh, vier zonder bij de mannen. En om half twee de vrouwen acht. Daar kunnen de heren die inmiddels in de studio staan zich op gaan verheugen. Jur van den Berg en Jack van Gelder. Een beetje zin in, jongens? Ja. ja. Nou, klinkt uh, enthousiast. Maar ik kan me voorstellen dat ze niet zo enthousiast klinken... vanwege het feit dat het bij de is niet zo goed gaat. En de zwemmers hadden we ook een tamelijk negatief berichtje. Gelukkig hebben we nog beach En uh, die hebben zich in ieder geval geplaatst voor hockey. het volgende evenement: en het hockey vanmiddag. mij. Ja, daar gaan jullie het ook uitgebreid over hebben. Dankjewel. Dressuur met Akkie van Gunsven komt ook aan bod. Kortom, er staat nog heel wat op het programma. En natuurlijk, het blijft maar doorgaan. En wij volgen dat, want dit is Radio 1 Sportzomer. Hey, het allerbeste.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 Dit is Radio 1.